Acht uur jobboot met het NOS-journaal. Ayaan Hirsi Ali is sinds eind april Amerikaans staatsburger. Dat zei ze in een interview met de Wall Street Journal. De voormalige Somalische zei niet of ze ook nog een Nederlands paspoort heeft. De Amerikaanse wet staat dubbele nationaliteit toe. Hirsi Ali vestigde zich in 2006 in de Verenigde Staten... en woont met haar man en zoon in Boston. Ze werkt bij het American Enterprise Institute in Washington... een conservatieve denktank.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 In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben vandaag zeker 50.000 mensen gedemonstreerd. Ze willen dat hun land meer toenadering zoekt tot de Europese Unie. Zowel aanhangers van president Janukovic als de oppositie hielden betogingen. Dat leidde tot botsingen en politie ingrijpen. Beide partijen zijn voor meer toenadering tot de Europese Unie in de vorm van een associatieverdrag. De oppositie eist bovendien de vrijlating van oud-premier Timoshenko. Die zit sinds 2011 in de gevangenis. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om politieke redenen. Het weer vanavond en ook vannacht opklaringen en overwegend droog. Morgen flinke zonnige periode. Alleen in het zuiden enkele stevige buien. Het wordt morgen 19 tot 23 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl Tweede uur alweer van deze uitzending van Langs de Lijn op de zaterdagavond. Met in dit uur natuurlijk basketbal. Die tweede wedstrijd dus in de finale van het landskampioenschap bij de mannen. We gaan praten met Foukebooi. We gaan praten over het voetbal in België. Doen we trouwens ook met Armand Scheurs. En wat er allemaal verder nog op tafel komt in dit uur. Maar we gaan eerst naar Leon Kersten natuurlijk in het Kalverdijkje in Leeuwarden. Leon, wedstrijd inmiddels begonnen. Zijn Zeker begonnen en in het geval van Aris zeg je ook gelijk hoe gelijk was het 3-0 driepunter schot althans van David Michaels. En er werden een op hem gemaakt. Drie vrije worpen. Het was Werthe de Jong aan de andere kant die scoorde. Nu aardig in de aanval naar balverlies van Leiden. En met name dat balverlies dat moet Leiden zien te controleren. De rebound hebben ze nu in ieder geval wel. Eén minuutje gespeeld en het, toch best een zenuwachtig begin. Allebei de ploegen al een keer balverlies geleden. Ja, de atmosfeer die is best aardig in het Kalverdijkje. Zo heet de sport al hier in Leeuwarden. Ik denk dat er zelden of nooit zoveel mensen in hebben gezeten. Om te zien wat hun thuisploeg hun favorieten kunnen doen. Er zijn 50, 60 mensen uit Leiden meegereisd die hopen op een 2 Nul voorsprong, want de stand in deze serie is 1-0 voor Leiden. Anderhalve minuut gespeeld hier in Leeuwarden. En het wordt nu uh, niet 5 omdat Wit Hollekamp een lay-up mist. 3-2 dus nog steeds in het voordeel van Leeuwarden. Plaat tot het laatste nootje kunnen laten uitklinken, doen we toch maar niet. Het was Jump van de Pointer Sisties. We gaan praten over voetbal in België. Straks praten we met Armand Scheurs, onze correspondent in België. Daar gaat het met name over de beslissing daar in de competitie, in die play-offs. Na de competitie anderlecht Zulte Waregem. Twee ploegen die nog kans maken op de titel. In Nederland is wat dat betreft alles al beslist. En we gaan praten met Fouke Boy. Fouke, goedenavond. Goedenavond. Ja, Eén van de zes Nederlandse coaches uh, dit jaar in België. Uh, in jouw geval moeten zeggen die werkt was in de Belgische uh, eerste klasse. Uh, maar die klus bij Cercle Brugge... die zit er alweer op, hè? Ondanks het bereiken van de bekerfinale. Ja, dat is, uh, onverwacht, uh, heeft een onverwachte wending gekregen voor mij. En uh, dat, was, uh, dat was wel bitter. Want uh, ja, je gaat toch nog een finale spelen. Uh, en de ploeg uh, waar je mee de eindronde in zou gaan... Die, uh, die had ik twee weken daarvoor weer helemaal compleet. Want er uh, ja, waren nogal wat blessures. Uh, dus ja... Uh, uh, zij zijn te goed om, uh, om, om, om te degraderen. Uh... Ja, want volg je dat nog wel allemaal op dit moment? Ja, wel... he, want die play-off is ook nog volop bezig. He? Want in België ja. is het allemaal, nou ja, eigenlijk lijkt het ook wel weer een beetje op Nederland, maar toch anders. Ja, er zijn drie uh, bovenin. Uh, en natuurlijk in het midden voor nog een Europees ticket. En dan heb je dan uh, de de derde playoffs, playoffs play drie. Maar dat is een beetje wasse neus geweest met Beerschot, want die waren technisch failliet en uh, ja, hun licentie is ingetrokken, dus uh, ja, die wedstrijden hadden eigenlijk ook uh, net zo goed niet hoeven te, gespeeld hoeven te worden. Uh, maar uiteindelijk moet dan wel nog een na-competitie uh, gespeeld worden tegen de drie uh, uh, ploegen die, uh, uh, die een periodetitel hebben gehaald in de tweede klasse. Nou, daarvan heb ik ook een wedstrijd gezien, maar dat niveau is, is toch wel heel laag. Dus dat het moet gewoon kunnen. Ja, nee, nee, absoluut. Cirkel is dan gewoon veel en veel beter dan die ploegen. En... In de competitie zelf hebben wij twee maal een bekerwedstrijd uh, gespeeld. Tegen Oostende. En die zijn met tien punten los kampioen geworden. En hebben we twee keer van gewonnen. Dus dat zegt al genoeg wat daar nog achter zit. Het niveauverschil is daar behoorlijk ja. groot tussen die eerste klasse en uh, wat erachter ja, zit. Ja, je ziet ook nu dat uh, Cercle drie wedstrijden uh, ook drie gewonnen hebben. En uh, ik geloof wel, ja, als ze nog één keer winnen, dan, uh, dan zijn ze eigenlijk ook gewoon zeker. En dat is ook, uh, uh, ook logisch, vind ik ook logisch. Je zegt je volgt het nog wel een beetje, maar hoe doe je dat dan? Gewoon uh, ja, via teletext hier en dan maar gewoon kijken wat ze gedaan hebben? Of ga je er toch ook nog naartoe? Nee, je gaat er niet naartoe. Nou, dat lijkt wel moeilijk om te brengen op een gegeven moment. Ja, nee, ook. nee, dat ga ik niet doen. Het dat, dat, dat doe is ook niet goed om daar, om daar je gezicht te laten zien, vind ik. Ja. Maar je blijft het wel volgen natuurlijk. Net wat je zegt, via internet, teleteksten kun je alles volgen. En, en ik heb vrienden die me ook mogen op de hoogte houden. Dus nee, dat, dat, dat blijf je wel volgen. Ja, want hoe kijk je erop terug, op die periode bij Cercle? Uh, nou, ook best, uh, best wel naar mijn zin gehad. Uh, ik vond het leuk om, uh, om, om te helpen en om er aan de slag te gaan. Uh, ja, ik heb ook wel een beetje verkeken. Uh, Waarom? Nou, dat, uh, ik had niet verwacht dat, uh, dat, in, uh, dat in januari bijvoorbeeld... Uh, men toch uh, doordrong om uh, Goetjons te verkopen naar Club Brugge... Uh, omdat ze bang waren dat hij anders toch zo, sowieso zou vertrekken. Nou, ik, ik had gewoon zo het gevoel. En ik, ik wist zeker dat dat zeker niet het geval zou zijn. Ja, en dat was toch wel een hele bepalende speler in mijn selectie. Ja, en, valt dan uh, toch een beetje die bodem weg onder, ja. Ja, onder jouw trainers bestaan? Ja, uh, dat is uh, heel moeilijk. Zeker als je al, uh, het moeilijk hebt. Uh, voor de winterstop hebben we goede resultaten geboekt. Uh, en Dat was ook met, met hem erbij. Het elftal stond, de organisatie stond. Ja, en dan moet je toch weer opnieuw beginnen. Uh, nou, dat was een moeilijke start in, uh, na de winterstop februari, maart. Uh, We waren ook de enige ploeg waarvan drie wedstrijden achter elkaar uh, uh, uh, uitgesteld ja. werden. Uh, met de sneeuw en regen, nou, noem het maar op. Maar het was iedere keer cirkel. Uh, toen moesten wij in één keer uh, na drieënhalve week in activiteit... Uh, het ritme weer op gaan pakken. Uh, zonder goedje ontzond, Dus weinig tijd gaat om, om ook met anderen dat in te slijpen weer. Dus je begint weer opnieuw. En, uh, en ik raakte ook nog uh, helaas uh, Tim Smolders op het middenveld kwijt. Hij was tevoren een bepalende speler voor mij op het middenveld. Een beetje de Arne Slot van Zwolle. Ja, uh, was ja. hij dat voor, voor een Brugge. Ja, en uh, dat was moeilijk. en. Uh, Vliesje wedstrijden En uiteindelijk uh, kost dat ook je kop. Maar goed, en dan toch die bekerfinale bereiken. Ja. Ja. Dat is denk ik dan toch wel een soort genoegdoening. Uh... Jawel, nee, absoluut. Want uh, ja, dat waren ook niet de minste ploegen waar we van wonnen. En uh, uh, het heeft ook uit onze tenen moeten komen. Want tegen Kortrijk uh, uh, hadden we het in de terugwedstrijd... Uh, in, in de eerste half uur niet makkelijk. Maar we zijn daar uh, goed doorheen gekomen. We hebben een uh, verlenging afgedwongen. En in de verlenging hebben we uiteindelijk gewonnen. In de 120e minuut. Ja, dan... Uh, dat gaat natuurlijk ook wel in de benen zitten, want direct daarna moesten we tegen Beerschot uh, voor de play-offs. En uh, ja, toen hadden we het echt wel moeilijk fysiek. En, uh, verloren we de wedstrijd uit een, uit een, uit een corner met 1-0. En we hadden niet meer de power om, uh, om daarvan terug te komen en te herstellen, omdat we die 120 minuten in de benen hadden. Ja, uh, uh, wel bijzonder dat je dan uiteindelijk die bekerfinale haalt. En uh, daar had ik me ook erg op verheugd. Ja, dan is het natuurlijk teleurstellend dat je daar niet bij mag ja. zijn. Zeg, nou, we kunnen jou gerust uh, expert noemen op het gebied van Belgisch voetbal. Want ik pak het lijstje er even bij waar je gespeeld hebt. Uh, Kortrijk, Club Brugge, Gent. Uh, trainer dan geweest bij Cercle. Jij kunt het land goed vergelijken met Nederland op voetbal. Ja. Uh, lijkt het Belgische voetbal steeds meer op het Nederlandse voetbal? Vroeger was er een enorm verschil. Ja, het is wel, het is wel veranderd. Uh, het is wel veranderd. Maar het tempo ligt nog wel, uh, nog wel lager, hoor. lager dan in Nederland. Hmm. Uh, dat is één, twee... Uh, de verandering is dat men wel meer uh, initiatieven neemt uh, naar voren. Dus de wil heeft om, om, om aan te vallen zeg maar, in plaats van uh, uh, niet, te, niet te verliezen. Uh, er wordt meer gespeeld met, uh, met flankspelers. Dus er zijn nog weinig ploegen die echt nog met uh, twee spitsen en een ruit op het middenveld, dus heel defensief uh, inzakken. Uh, dus die verandering is er wel meer en meer. Maar het niveau is, uh, is nog wel lager dan dat het in Nederland is. Ja, blijft het niveau ook achter, bij wat je wel vaker ziet, bij zeg maar, de nationale ploeg? Uh, want de topspelers uit België die in het buitenland uh, terecht kunnen... Ja, die spelen op een uh, zeer behoorlijk niveau tegenwoordig. Ja, dat zijn, allemaal, zijn ja. allemaal toppers. Zo niet uh, bijna wereldtoppers. Het zijn echt, echt goede spelers. Het ja. nationale team van België is gewoon echt een fantastisch team... Ja, die uh, kwalificatie voor de WK uh, in Brazilië ook is ook een logisch eigenlijk uh, iets. En, uh, ja, die moeten daar zelfs, uh, moeten zij toch ook wel, uh, denk ik, de poolronde kunnen overleven. Want uh, ze hebben gewoon de kwaliteiten, technisch, uh, tactisch zit het goed in elkaar, fysiek, uh, ze zijn sterk. Uh, ook de keeper, hebben ja. fantastische keepers. Dus ja, het enige probleem zijn misschien nog wel de backs, want dat zijn eigenlijk allemaal centrumverdedigers die aan de zijkanten staan op de hmm. backposities. En daar, uh, ja, daar wordt nog wel eens een, een foutje gemaakt, maar uh, over het algemeen uh, uh, is dat hartstikke goed, maar ze spelen wel allemaal ook uh, in het buitenland. Ja, dan zie je dus hetzelfde wat er ook in Nederland ja. gebeurt. Hè? Dat het nationale team op topniveau speelt en dat de competitie toch... Ja, in Nederland spreken we ook altijd over ja. de Mickey Mouse-competitie. Dus. Ja, ja, ja, het, het, het is een vorm van verschraling natuurlijk, want uh, ja, de het beste gaan uiteindelijk toch naar landen ja, of het dan Duitsland is of Engeland. Uh, uh, dat zijn toch wel de landen waar dit soort spelers uh, terecht gaan komen. En, uh, ja, dat is jammer. Aan de andere kant ook wel logisch gevolg. Uh, je moet ervoor zorgen dat je in je eigen land uh, in je opleiding de volgende generatie weer klaarstond voor, voor het grote werk. Want wij zijn in Nederland in wezen ook een opleidingsland. En, hmm. en dat, nou, we hebben een hele interessante competitie. Het niveau mag, mag best wel hoger, maar de, de, het is wel positieve, positieve ontwikkeling wat er, wat er aan de hand is. Ja, en daar zal België nog heel veel uh, sprongen moeten maken. Want, ja, ook uh, in het voetbalklimaat, zeg maar de omgeving. Uh, in ja. Nederland zijn we verwend, hè. Goede stadion, het ziet er allemaal prachtig uit. Ja, de, de infrastructuur, uh, dat, dat, dat moet wel beter in België. Daar lopen ze echt ver mee achter. Moet ik wel weer een uitzondering maken. Bijvoorbeeld Argent, die gaat straks een fantastisch stadion... Uh, aan de snelweg. Uh, ja, geweldig. Ja. Ziet er fantastisch uit. Echt. Uh, nou, die zijn er echt mee bezig. En ook in hun opleiding zijn ze er echt mee bezig. Dus daar zie je toch wel visie en, uh, naar de toekomst. Ja, en dat, dat is nog veel, veel te weinig bij, bij, meer, bij meer clubs... Die, die het eigenlijk juist zouden moeten hebben van jeugd. Maar ja, die maar luk raken links en rechts kopen... en in de financiële problemen komen. En, en nou ja, goed, allerlei bochten wringen om, om, om maar boven water te blijven. Maar dat gaat uiteindelijk toch niet lukken. We gaan straks verder praten, Foukebooi. Maar we gaan eerst even naar het basketbal. Die wedstrijd tussen Aris, Leeuwarden en Leiden-Leon. Het doet me altijd deugd om Nederlanders belangrijke punten te zien maken. Dat was zojuist in het geval van Leeuwarden. Valentijn Liedmeijer, de jonge jongen vorig jaar, gekozen tot Rookie van het jaar. Leeuwarden begon heel slecht aan de wedstrijd. Ze proberen naar de ring toe te gaan, de kortste weg. Maar Leiden staat daar gewoon goed te verdedigen. Leeuwarden komt er niet doorheen. Dan moet het komen van de driepunter. En die schiet Leeuwarden echt dramatisch. Ja, en dan krijg je een tussenstand van 7 tegen 14. Dan moet er iets gebeuren als het 7-14 is al na 6 minuten basketbal. En toen kwam Valentijn Liedmeijer, die jonge jongen in het veld. Erik Braal schroomt niet om hem in het veld te zetten. Ook niet als het belangrijk is. Veel coaches hangen dan aan hun ervaren spelers. En in dit geval natuurlijk de Amerikanen. Maar hij haalt een Amerikanen af, zet Valentijn Liedmeijer erin. En wat doet hij? Die knalt een drie punten raak. En dan wordt het van 7-14, 10-14. Dan is er een beetje... Nou ja, hoop eigenlijk voor Leeuwarden. Intussen is het 10-18. Maar ja, ze komen een beetje aan scoren toe, Leeuwarden. Maar het gaat allemaal heel moeizaam. Vooral omdat Leiden heel goed staat te verdedigen. En uit die verdediging hebben ze de rebound. En dan een heleboel fast breakpunts naar de andere kant. 1, 2, 3 passes naar de andere ring. En Leiden maakt het af. En nu krijgen ze de bal ook niet in. Onder de verdedigende druk van Leiden op de achterlijn. Mocht Leeuwarden de bal innemen. Goed verdedigd van Worthy de Jong... En dan krijgt Leeuwarden balverlies en Leiden de bal. We hebben nog twee minuten in het eerste kwart te spelen. En Leeuwarden heeft een probleem. Want Leiden verdedigt goed. En als je goed verdedigt, dan scoor je daar heel moeilijk tegen. Dat weten de boelclubs in Nederland. En dat weten Leeuwarden intussen ook. Ze hebben drie van de vier competitiewedstrijden verloren van dit Leiden. Maar Leeuwarden is de laatste weken van de competitie echt op stoom gekomen. Een teken on aan de wand. De hele competitie gemiddeld kregen ze 74 punten tegen per wedstrijd. Maar in de laatste tien wedstrijden, inclusief die reeks play-offs... Nog maar 68 tegen. Ook daar zijn ze goed gaan verdedigen. En, nou, de twee best verdedigende teams op dit moment van Nederland... die staan dus in de finale. Maar er is er eentje nog net iets beter op dit moment. En dat is Leiden. En dan hebben we nog anderhalf minuut te spelen. In dit eerste kwart probeert Leeuward opnieuw een aanval op te zetten. Liedmeijer naar Hollekomfee. V dribbelt. Gaat omhoog voor een jumpshot. Ja, die jumpschoten die vallen niet. Hij moet of naar de ring gaan of uh, de bal pasen. Dit werkt niet. Zijn we aan de andere kant. 1-2 pases. Ja, en dat is de reden waarom Leiden niet verder voor staat. Ik denk dat dit al de zesde keer is dat de bal Zomaar wordt weggegooid. Leiden is beter. Leiden is veel beter. Maar ze verzuimen het eigenlijk om al voortijdig een genadeklap uit te delen. Nog 1 minuut 20 in het eerste kwart. 10-18. Kijken wat Leeuwarden nog kan doen. Nou, die komen in ieder geval onder de press vandaan. Casper Avrik in het veld met een masker op voor gebroken neus. Givens krijgt de bal onder de ring. Wordt geblokt door Hilleman. Ja, Leiden wil het ook wel heel graag. Ja, en dan gooit die bal weer weg. Leiden, Leiden, Leiden. Het is de zevende keer dat je de bal weggooit. Uit die rebound, bal over de zijkant. Tom van Helfter kan hem vangen, maar dat is de coach. En daar heeft Leiden helemaal uh, niets aan, in het geval van balbezit. Ja, een uh, rommelige fase, waarbij uh, Leiden op voorsprong staat. Zo simpel is het. Nog een minuutje in het eerste kwart. Stand Leuwarden Leiden, 10-18. Dit is NOS Langs de Lijn, met sport en muziek.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 De hit van dit moment, Daft Punk met Get Lucky. We gaan verder praten over het uh, Belgische voetbal. Dat doen we met uh, Armand Scheurs, die inmiddels aan de telefoon hangt. Armand, goedenavond. Goedenavond, CEO. We, we moeten op onze woorden passen nu, hè, met wat we zeggen over het Belgische voetbal. En we praten natuurlijk ook <laughs> hier in de studio verder ja. met uh, Fouke Boy. Nog even naar Voeken. Uh, er wordt ook wel eens geopperd om die Nederlandse en Belgische competities... om die samen te voegen. Een soort Bene League. Wat vind jij daarvan? Nee, dat denk ik dat het dat dat geen oplossing is. Al bij de vrouwen gebeurt het al, hè? maar goed. Ja, oké, okay, maar goed, dat, uh, dat is een heel andere dimensie. Uh, dus niet te vergelijken. Uh, nee, ik de, de, denk dat het niet, uh, niet echt zal bij zal dragen. Het is een, voor een klein groepje wel interessant. Het kan voor uh, Anderlecht, Genks, dan daar, uh, bruggen wellicht interessant zijn. Ajax, uh, PSV, uh, Feyenoord. Uh, maar voor alle anderen is het maar de vraag. Dus uh, ik denk uh, dat in België eerder uh, in, in de, in de structuur... In, in het uh, opleiden van, van spelers uh, meer energie ingestoken moet worden... dan dat je men uh, aan de bovenkant zit te kijken. Want Armand, is er bij jullie in het land wel eens af en toe die hunkering... naar die wedstrijden eventueel met Ajax, Feyenoord, PSV en noem het allemaal maar op? Uh, jullie scheidsrechters, ja. sluiten bij ons, uh, andersom trouwens ook. Dat is. En uh, vooral de eigenaar van Standaard luik, Roland Duchâtelet, dat is de 18e rijkste Belg. Mag ik, moet ik er altijd bij zeggen, die is daar heel erg voor, maar het is geen realistisch het is plan. Um, ik denk dat het enkel zou kunnen mocht daar een heel groot tv-contract uh, bij horen, maar dat behoort niet tot de mogelijkheden. Dus ik denk dat buiten die meneer Duchatel uh, niemand anders van het topvoetbal echt gelooft in die kansen. En zegt Foucault iets waars: dat hij zegt uh, er zal aan de structuur gewoon iets moeten veranderen in België? De structuur van het voetbal? Ja, in België heeft men. Heeft men Kijk, je hebt in alle landen minimumcontracten. Wij zijn daar later mee begonnen. Dat betekent dat wij uit, laten we maar zeggen, lage loonlanden van het voetbal... heel veel spelers hebben gehaald, met name uit Afrika. En dat is ten koste van jeugdopleiding gegaan. En dat heeft ons achterstand voor een aantal jaren opgeleverd. Dat willen we nu bijbenen. Maar ja, het blijft nog bij bijbenen voorlopig. Ja. Zeg, laten we het eens even hebben over uh, die beslissing bij jullie in, de kamp in kampioenschap. Hè? Morgen de, uiteindelijk de allesbeslissende wedstrijd. Uh, Anderlecht, Zultenwaregem. Nog even over dat uitgangspunt van beide ploegen. Hoe, staan, hoe staat het er nu voor? Wat moet er gebeuren? Uh, wat moet er gebeuren? Anderlecht is kampioen bij een gelijk spel En ook als ze zelf winnen uiteraard. Zultenwaregem heeft maar één kans. Ze moeten winnen op het veld van Anderlecht. Zo liggen de kaarten. Hmm. Ja, ja zo'n allesbeslissende wedstrijd, uh, daar kan ik me voorstellen dat dat flink koude oorlog oplevert tussen beide clubs, of valt dat mee? Ja, niet, niet echt, want dat zou wel zijn mocht Anderlecht voetballen tegen een andere topclub Brugge, Standaard of Standart, bijvoorbeeld? Luik, of, ja. of Genk, maar uh, Zult-Waregem is helemaal geen topclub, uh, die, die hebben een fantastisch seizoen gespeeld. En ja, die mensen zijn blij dat ze daar nu staan. Eén speelt voor het einde, maar daar zit helemaal geen koude oorlogsfeer. Trouwens hebben een hele correcte trainer, Frank-Huid Die man trainde die club al in de vierde klasse, dus die heeft heel die opgang meegemaakt. Ja, vroeger in Frankrijk ook zo iemand, Giro bij Auxerre. het is een beetje een vergelijkbaar verhaal. En ja, die, dat is niet de man met de stijl om koude oorlog te voeren, dus dat speelt nu zeker niet. Uh, John van der Brom kan er wel wat van, geloof ik, hè? Ja, maar Van de Brom is ook wat zenuwachtig. Kijk, dat is altijd het nadeel... als je eerste staat na 30 wedstrijden... dan beginnen de play-offs... en dan worden de punten gehalveerd. Dat is altijd het voordeel van iedereen die achtervolgt... en het nadeel van degene die aan de leiding staat. Anderlecht die hadden... Uh, vier punten voor, zult waar, maar die stonden er bijvoorbeeld ook... 17 voor standaard Luik. Plots wordt dat gehalveerd. Hoe wij dat doen, achter de comma, ga ik je niet vertellen... want dat is hogere wiskunde. <lacht> huh? Maar uh, ja, als je dan slecht start twee wedstrijden en die andere winnen, dan staan ze al je Dus van de bron werd daar wel erg zenuwachtig van. Het is ook echt in het nadeel van de ploeg die uh, als eerste competitie afsluit. Bovendien was er iets bij Anderlecht waarvan de Brom niet meteen verantwoordelijk voor is. Ze misten onwaarschijnlijk veel strafschoppen. En zoals je weet, de trainer mag ze niet zelf trappen. Ja. Maar we zitten al ver boven de tien en dat heeft in heel wat wedstrijden de zaken voor Anderlecht zeker moeilijker gemaakt dan nodig. Nou, laten we ze eerst even naar die trainers zelf luisteren. Je noemde de namen net al. Frankie Durie van Zulten Waregem. Voor hem is een kampioenschap een meevaller. Voor John van de Brom is het de must. De Anderlecht-coach heeft genoeg aan een gelijkspel, maar hij weigert dat als uitgangspunt te zien. Vooraf om te zeggen van we gaan op een gelijk spel spelen, dat, dat, is, dat is dodelijk, dat doen we niet. Dat past ook helemaal niet bij ons, we spelen, we spelen thuis, we hebben de vorm te pakken, we hebben het vertrouwen. We hebben drie goede wedstrijden achter elkaar neergezet met, met mooie en goede overwinningen. Als we winnen zijn we heel gelukkig. Als we gelijk spelen zullen we iets minder gelukkig zijn. En als we verliezen zullen we een moment hebben dat we, dat we ongelukkig zijn. We hebben de sympathie van, van vele mensen mee. Maar we spelen zondag tegen, tegen een ploeg die dat gewoon is. Die gewoon is van ieder jaar op één en twee te spelen. Ik zal niet achteraf zeggen dat als het misloopt dat dan zult het de kampioen is. Dat ga ik niet aan mijn stot krijgen, dat weet ik zeker. Dat vind ik ook niet, want wij hebben het hele jaar bijna bovenaan gestaan. John van der Brom, de trainer dus van Anderlecht foekeboy uh, Ja, dat laatste, dat typeert John van der Brom, denk ik wel een beetje. Ja, maar ook wat uh, man zegt, dat hij nerveus is. En dat, dat, dat, dat, dat zie je aan die uitspraken. Ik bedoel, uh, Dat hoeft hij niet te roepen. Ik, bedoel, uh, ik vind dat er heel veel respect voor uh, Sult is. Want als je het vergelijkt in budgetten ten opzichte van Anderlecht... ja, kom op, uh, dan, dan mag eigenlijk dat verschil er niet eens zijn meer. En, uh, maar het is heel spannend. En waar ligt dat verschil dan toch aan? Ja, dat ligt ook wel uh, deels bij uh, Frankie Durie... die daar uh, goed beleid voert, opleiding, uh, slimme spelers, huurt. Uh, niet veel, niet, het is geen huurleger, maar... Uh ja, een, een goed collectief. Uh, fantastische middenveld. Malanda, Verrier uh, van Standaar, die hebben ze erbij gehaald. Hazard, is dan van, die is van Chelsea, die broertje. Maar speelt ook geweldig. Leien, Spits. Uh, de, het collectief van, van uh, Sulte is gewoon... Het is echt een team. En uh, ja, dat is bij Anderlecht wel eens uh, weggevallen. En Bokani, die er dan niet even niet was. Of dat Biglia problemen had vlak na de winterstop. Er uh, was altijd wel iets. Ja dat, uh, ja, dat zakte een beetje in elkaar. En, dat, dat, uh, en dan zag je dat, dat Anderlecht wat kwetsbaar werd. Maar uiteindelijk uh, staan ze nu daar en moeten ze het afmaken. Maar het wordt een heel interessante wedstrijd. Want uh, uh, de trader zegt van ja, uh, Anderlecht is, is, is gewend dit soort wedstrijden te spelen. Aan de andere kant, uh, uh, Schulte is ook wel wat gewend inmiddels. En uh, moeten niet, maar mogen. Uh, zitten er dichtbij. Als ze niet nerveus zijn. Uh, het is een ploeg. Als je kijkt naar statistieken. is, is, is uh, De ploeg met uh, het beste rendement in thuiswedstrijden is dan eigenlijk Anderlecht. Mm -hmm. Maar de ploeg met het beste rendement in uitwedstrijden. Dat is Sulte waar. Dus een en, geweldige clash. Dat zou het zomaar kunnen zijn. Dus als, als John zegt van ja we, we spelen thuis. En we doen het op onze manier en we gaan aanvallen. Dat is nou net wat Sulte graag wil. Ja kijk dus dan kunnen we een leuke wedstrijd tegemoet zien. Uh, die Frankie Durie Armand. Uh, jij noemde hem net al de Giroux. Van, uh, van België, altijd met een wollen muts op op de bank? Nee, zo niet. Nee, daar gaat de vergelijking niet, niet meer op. Nee, maar die man heeft zoals voeg gezegd, die heeft dat fantastisch opgebouwd. Soltowariam uh, had één groot nadeel: de kern is veel kleiner dan die andere ploegen die spelen voor de titel. En iedereen dacht ja, op een dag dan houdt het op, dan zijn er een paar gepresseerde spelers of een paar spelers uit vorm. Maar de bank is natuurlijk minder sterk. Dat heeft te maken met die budgetten, zoals we net hoorden. Maar Soltowariam heeft dat nadeel fantastisch overwonnen. Uh, ook in wedstrijden waar sommige spelers niet beschikbaar waren. Ze toch het niveau kunnen houden. En ja, dat is voor die man, voor die Frank Durie natuurlijk een fantastische prestatie. Dat hij dat erin krijgt. En voor overigens sluit ik mij aan bij al die kwaliteiten die aan waargen werden toegeschreven. Het is een hele goede mix van ervaring, jonge spelers. En vooral iedereen heeft honger, want die ploeg is nog nooit een prijs geworden. Mm, hoor ik nu trouwens bij beide heren eh, bij jou aan de telefoon en bij Foucault hier in de studio: dat de sympathie, toch ook wel een beetje uitgaat naar dat zulte Waren. Ja, maar dat is toch des levens. dat ja. de underdog altijd sympathie krijgt. Zo is het toch. Hè? Ja. Bovendien is Anderlecht de hoofdstad, dat speelt toch in elk land. De ploeg van de hoofdstad heeft altijd veel fans... maar heeft nog meer mensen die er tegen zijn. Ja, ja en, en de sympathie ligt ook deels wel in het feit... dat het, uh, het is hun niet-aankomen waar is. Ze hebben er ook echt uh, met beleid voor gewerkt... En, en dit seizoen ook laten zien... Uh, kwalitatief, dat ze er zijn, wat ook, ook Zult heeft constant bovenin daarin meegedraaid. Dus het is ook... ze hebben zich wel bewezen oh, ja, van het feit dat ze ja, nu dan... dus die sympathie die hebben ze ook zelf gewoon afgedwongen. Ja. Nog even over John van der Brom. Um, wat, wat voor indruk heeft hij bij jou achtergelaten met zijn eerste jaar in België... en uh, meteen ook mogelijk zijn eerste landstitel? Armand, vraag ik aan jou. De vraag, ja, Van der Brom heeft een hele goede reeks neergezet met Anderlecht. Uh, ze stonden terecht op de eerste plaats na 30 wedstrijden, dus dat is toch een pluim. Bovendien heeft hij de Champions League uh, gespeeld, dus dat was ook al voor Anderlecht heel belangrijk om, om daaraan deel te nemen. Daar is hij in geslaagd, dat was in de zomer al, en dan heeft hij uh, toch een hele reeks uh, sterke partijen neergezet... Dat is een pluim voor Van de Brom. Het probleem werd na de winterstop, omdat toen inderdaad Biglia hoopte dat hij een transfer zou hebben, wat niet doorging. Andere spelers hadden niet meer het niveau van voor de winterstop. Daar heeft hij het moeilijk gekregen. En een minpunt ook, dat is nu iets wat helemaal niks met voetbal heeft te maken, ook waarschijnlijk. Dus hij heeft geen Frans geleerd. Hm. En je weet anderlecht in heb het je ook nodig, dat Brussel. Daar moet je Frans spreken en als het dan even wat minder gaat, dan komen alle mogelijke demonen, steken de kop op. Dat heeft ook gespeeld dit jaar. Dus misschien dat hij daar wat aan moet doen volgend seizoen, want dat is, blijft een moeilijk punt. Maar hij heeft wel een hele lange reeks... Uh, goede wedstrijden van Anderlecht kunnen afleveren. En dat heeft hem toch wel krediet gegeven, vind ik, bij een breed publiek. Bovendien heeft de, uh, de oud-manager Michel Verschuren uh, nog verteld over de voorbije dagen. Dat hij Bram Nuitink heeft gebracht. Uh, een speler die in België onbekend was. En die een heel sterk seizoen gespeeld heeft. En ook kandidaat van Or voor Oranje is. Kandidaat ja, zei... van Oranje. Hè? Ja. Zeg nog even over die Nederlandse trainers. Hè? Want er waren er nogal wat. Uh, er zijn er een paar vroegtijdig weggegaan weer. Maar er zijn er ook een paar die tot het einde zijn gebleven. Hè? Van de Brom hebben we gehad. Uh, Jans, Been, Koster, uh, Van Veldhoven, oké, okay, tot België genaturaliseerd. Uh, nou ja, uh, Boy natuurlijk, allemaal in België werkzaam geweest. Hoe is dat te verklaren, die, dat succes van die Nederlandse coaches in jullie land? Ja, dat is te verklaren omdat ploegen echt uh, kiezen voor jeugdopleiding. En dan uh, kijk je snel naar Nederland, het is de buur en hij spreekt dezelfde taal. Dus dat is al het eerste land waar je naar kijkt. En ja, jullie hebben op dat vlak toch een voorsprong toch meer know-how dan wij. En vandaar dat al die clubs toch eerst eens kijken over de grens van wie zouden we daar kunnen binnenhalen. Want dat werken met jonge spelers, die jeugdopleiding belangrijker gaan maken, ja, dat is nu ook eindelijk, dat beseft, tot bij ons doorgedrongen. En vandaar dat Nederlandse trainers goed in de markt liggen. Zijn wij in gidsland, wat dat betreft? Ik, ik mag jullie daar nooit je in geven, want dan misbruik je dat naar mij. Ga ja, maar als nou, onze ja, schoenen lopen. Uh, soms wel, soms wel. Maar Foeken, heb jij bijvoorbeeld heel veel gedaan aan, aan, aan het laten doorstromen van jonge spelers? Misschien wel ja. noodgedwongen door het vertrek van die toppers bij jou? Nou ja, nee. ik heb mij daar ook wel mee bezig gehouden. Want het is namelijk ook iets wat ik graag doe. Uh, ik, ik las eigenlijk uh, vandaag iets over advocaat. Die had het over van dat hij te veel gefocust op alleen maar het kampioen worden. En te weinig oog had voor jongens om door te laten stromen en kansen te bieden. Uh, ik heb uh, bij Sherke eigenlijk meer oog gehad voor jongens kansen te geven... in plaats van alleen maar bezig zijn met behoud, behoud, behoud... Overleven, overleven, overleven, overleven en allemaal gekke dingen gaan doen. Uh, ik, ik neigde meer naar om jongens die kans te geven. Dat heb ik ook gedaan... Uh, alleen ja goed uh, Niet met het uh, Eigenlijk nog het gewenste resultaat Uiteindelijk uh, in punten Maar je moet daar doorheen durven kijken en, uh, Wat ik al zei Ze hebben meer kwaliteit dan, dan al die teams in die eindronde Cirkel gaat ze redden Maar wat belangrijker is, is is Welke winst ga je uiteindelijk halen op het termijn Want Cirkel is beperkt in middelen Dus die moeten het ook doen met juist talentvolle spelers En ze zijn er ook bij Cirkel. En die heb ik kansen willen bieden er zit een fantastische rechtercentrale verdediger die eraan gaat komen daar. En dat is een, een fantastische speler. Ja, dus da, dat is wat uh, zeker belangrijk is om, om uh, die spelers uh, aan de hand te nemen, op te leiden, verder te helpen. En, uh, ja, en hun uh, uh, tools te geven om zich verder te ontwikkelen en een stap Neem te ze zetten. Nemen ze dat ook makkelijker aan van de Nederlandse trainer? En heb je wat dat betreft een voorsprong, gewoon omdat je uit Nederland komt... dan omdat je dan toch wat kunt overleggen van... ja, maar jongens, in ons land doen we het zo en kijk eens, dus het gaat best aardig. Ja, ik ben niet een trainer uh, bij Serco geweest die uh, zegt van... zo moet gebeuren, klaar mond houden en doen. Uh, ik hou meer van interactie, dus uh, ik, ik heb ook met spelers uh, persoonlijk veel gesproken. En ik, ik hou ervan dat ook zij juist initiatieven nemen in het veld... Uh, en juist daar heb ik, heb ik meer en meer aandacht aan, uh, aan gegeven. Ja, en er zijn er gewoon een aantal die dat fantastisch hebben opgepakt. Lucas van Eno bijvoorbeeld, die, die, ja, dat is een geweldige speler, leergierig. Die, die zuigt het uitje op een gegeven moment en die komt ook en die gaat praten. Ja, en dat is nou net iets, uh, een stukje assertiviteit. Ja, die een aantal spelers en ook talentvolle spelers best wel uh, wat meer mogen hebben. Die brutaliteit, als ze dat ook nog toevoegen aan hun spel en hun... Een kracht, wat ze hebben, ja, dan, uh, dan zitten er gewoon nog hele interessante spelers in België. Armand, dat is ook een cultuuromwenteling, uh, hè? Ja, ik wil toch nog even op iets terug. Uh... ...komen wat uh, Fouke in het begin zei. Fouke zei, uh, wordt in België nu toch wat offensiever gevoetbald. Dat is wel zo, maar we zijn toch nog niet aan 4-3-3 toe bij alle clubs, hoor. Ja. We hebben wel mensen op de flanken, maar dat zijn vaak middenvelders. Ja. Die dan ook evenzeer defensief werk moeten doen. Dus, dus wat jullie als 4-3-3 uh, op het bord tekenen, dat is toch nog niet overal te zien. Ja. Uh, dat kost toch nog meer moeite om daar vooral clubben sturen van te overtuigen dat ze in die zin... Uh, beter zouden werken. Dus we, het, het, is wat, het is een weg die eigenlijk veel te lang is. Ja. Veel te lang duurt voordat we op dat punt belanden. Nou, dat klopt. De, dat is een juist antwoord. Mm. Ja. Hey, internationaal voetbal, uh, daar moeten we het ook nog even over hebben. Want je hebt meegeluisterd, uh, we hadden het ook over het Belgisch nationale elftal natuurlijk. Maar als we gewoon even kijken naar de landskampioen straks. Die gaat Europa in, die gaat Champions League spelen. Uh, wat hebben zij uh, te zoeken in die Champions League... Wat hebben zij misschien meer te zoeken dan wij? Want bij ons gaat het ook niet altijd meer uh, even, ja, even makkelijk. Het gaat bij ons ook maar over één ding hoor. Overwinteren, dat is het heilige woord. Overwinteren, Mario Been is daar vorig jaar in geslaagd met Genk in de Euroleague. Dat was dus succesvol, hij was zelfs uh, groepswinnaar. Dat had niemand verwacht. Been heeft daar heel goed in gepresteerd. Anderlecht haalde de Champions League, maar heeft niet kunnen overwinteren. En ik denk dat dat de maximale ambitie is, van als we na de winter nog meedoen voor de Europese prijzen, nog één ronde of zo. Dan is dat gewoon de realiteit allemaal? Ja, dat is een bescheiden ambitie. Maar we mogen de lat niet hoger leggen, want dat is niet realistisch. Maar Fouke, wij mogen die lat ook niet hoger leggen. Of mag bijvoorbeeld een ploeg als Ajax langzamerhand toch eens gaan je denken wel, van... Het mag wel eens een keer. Jawel, natuurlijk tu mag je de lat wel steeds uh, een beetje hoger gaan leggen. Maar, maar waar het om gaat, en dat is wat Amar ook zegt... Dat, uh, er moeten gewoon wedstrijden op hoog niveau uh, gespeeld worden. En dat, uh, dat is met name in, in de Europa League, in de Champions League. Dat zijn wedstrijden uh, op hoog, hoog niveau. Veel tegenstand, andere cultuur waar je tegen speelt. En die moet je gewoon... Uh, Krijgen om weer beter te worden en ook, ook talenten die we daarin beter kunnen gaan worden. Ja, en als je dat dan weer koppelt aan beker en competitie die je speelt, dan krijg je ook een, een ritme van uh, woensdag of donderdag, zondag enzovoort. En dat gaat maar door, achter elkaar door. Dus continu wedstrijden op de toppen van je tenen lopen. En ja, daar word je beter van Amal, helemaal mee eens. Uh, ja, Foucault geeft mij ook altijd gelijk, dus ik ben het ook eens met <laughs> hem. Maar bovendien zitten wij toch met een nadeel in de lage landen. Dat is dat je dus in die winterstop een transferperiode hebt. Dus als je dan nog uitblinkers hebt, ook Europees, die dreig je in de winterstop kwijt te raken. Dat is, ja, dat is het leven nu eenmaal. Nog even het nationale team, uh, daar hadden we het in het begin ook over. Ook toen hing jij dus blijkbaar al aan de telefoon. Uh, toen heb je Foucault ook wel horen ja. praten over het Belgisch nationale team dat uh, ja, prachtig voetbal uh, kan spelen. Uh, ja, in Nederland hebben we ook niks te klagen wat dat betreft. Uh, ja, kunnen we vooruitkijken naar nou, mogelijk ooit eens een keer weer in Nederland-België. Hoewel, ik wil van jou niet horen wat de laatste uitslag was. Hè? Ja... Ik heb er een paar genoteerd, ik kan ze allemaal opnoemen, maar goed, ik zal je sparen. Maar dat is, dat is natuurlijk bij ons een raar fenomeen, die nationale ploeg, want Gio, jij kent België goed genoeg, het is niet echt een land, maar als ze voetballen wel, hè, dan staat iedereen erachter, dan heeft iedereen plots de, de nationale driekleur bij en dat is een soort trots. Uh, en nu beantwoordt de kwaliteit van dat elftal ook aan dat soort uh, verwachtingen. We hebben de beste selectie ooit, we hebben twintig topspelers. We hebben vroeger nog wel eens een goede lichting gehad met Jean-Marie Favre en Erik Gerets, en zo meer, maar dat waren er geen twintig goede. Maar dit is nu de beste selectie ooit en ja, wij moeten naar die wereldbeker. Dat kunnen we echt niet missen met die spelers. En, en wij gaan uh, naar die wereldbeker, voeken. Je... Ja, nee, nee, maar het, uh, dat is ook zo, want. Uh... Stel, als, als Belgische niet zo kwalificeren, wat, wat niet gebeurt, die gaan zich kwalificeren. Ja, dat zou, dat zou een schande zijn met deze kwaliteit. En uh, het is inderdaad zo, je moet zelfs uh, toppers, uh, echte wereldtoppers, die moeten op de bank zitten. Uh, ja, en dat zegt hij ook, ook iets over de kwaliteit uh, van, van dat complete team. Dus ja, ik, ik verwacht zelfs een België uh, die, uh, die op de WK uh, voor verrassing kan gaan zorgen. Maar eerst die beslissing in de Belgische competitie. ja. Dat nou, wordt een mooie wedstrijd, eh, Armand. Absoluut. Uh, het is natuurlijk een toeval. Het is een play-off van tien wedstrijden. En het toeval wil dat net de tiende wedstrijd nummer één tegen twee is. Dat is een uh, godsgeschenk dat het zo eindigt. Ja, ja want nog even, even wij begrijpen daar helemaal niks van, hè, van jullie play-offs. Ik bedoel, we hebben het er helemaal niet over gehad nu in dit gesprek. Maar het is wel een ongelooflijk ingewikkeld uh, rekenverhaal, hè? Ja, maar het grote publiek lust er wel brood van, de echte sportmensen niet. Want je blijft zitten met dat oneerlijk gegeven van de punten worden gehalveerd. En je kent misschien Gio de quote van Eddy Merckx daarover. Eddie Merckx heeft gezegd, het kan toch niet als ik de ronde van Frankrijk reed... en ik kwam met een voorsprong van zes minuten op een kool, dat ik dan drie minuten moest wachten tot de anderen dichterbij kwamen. Dat heeft hij verteld een aantal weken geleden. En iedereen uh, heeft dat ook wat opgepakt, de sportmensen tenminste. Maar het grote publiek lust hier wel brood van, want het is een spannende ontknoping van de competitie. Oké, okay, we gaan het morgen allemaal volgen. Uh, heren, ik wil jullie bedanken voor jullie uh, reactie. Voor jullie kijkje in het Belgische voetbal. Armand Scheurs vanuit België aan de telefoon. En Foukebouw hier in de studio. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dankjewel. En dan gaan we naar basketbal. Uh, Leon Kersten, we hebben al een tijdje niks meer van jou gehoord. Is het spannend? Nee, eigenlijk niet. Het is 23-38 in het voordeel van Leiden. Het verschil was nog pijnlijker, groter, hoe je het wil formuleren. 18-37 maximaal. Dan kan je zeggen van 1837 naar 2338 dan herstelt Aris Leeuwarden zich een beetje. Ja, dat is ook wel zo, maar dat komt ook omdat Toon van Helft er een beetje naar zijn bank kijkt. En als de Nederlandse spelers ja, speeltijd geeft, Casper Avering, Wouter Bril. Het zijn spelers die nou, in wedstrijd 1 niet als speler toekwamen toen het spannend was. Ja, toen was het verschil. De hele wedstrijd niet meer dan vier, vijf punten. En uiteindelijk was het dus één punt in de eindstand. 75-74. Nu is het een compleet ander verhaal. Leiden is beter, overheersender en vooral duidelijker aanweziger op het veld. Ze zijn feller, assertiever, willen een stapje extra doen. willen gewoon meer winnen. En dat stralen ze af. Ze verdedigen de basket alsof er goud te halen is. En Aris komt niet bij die basket en schiet één op zeven drie punten. Sterker nog, ze hebben überhaupt pas zes veldscores gemaakt in 18 minuten basketbal. Samen met uh, acht vrije worpen komen ze dan tot 23 punten. Maar nu maakt Leiden weer een loopfout. En dan is er zo'n ongeschreven regel in het basketbal. Als je voor de rust nog binnen de 10 punten kan komen. Dan kan je de tweede helft nog een boel recht breien. Nou, nog twee minuten heeft Aris om dat te doen. Het is 23-38, 15 punten verschil. En nou de man met de meest verschrikkelijke achternaam van Nederland. Ik zeg maar. Ja, we hebben hem wel eens vaker gebruikt, Gyo, Craig OC Koewebman. Het is gewoon een Nederlander. De kans is ook groot dat hij voor het Nederlands team opgeroepen gaat worden door bondscoach Toon van Helfteren, want dat is hij uh, deze zomer. Maar wat een achternaam, Greg Oosso of zo iets dergelijks. De speaker noemt hem gewoon Greg O, misschien moet ik dat ook maar gaan doen. Hij mag in ieder geval twee vrije worpen gaan nemen, de man van 2 uh, meter 7. Gewoon een Nederlander, ook twee jaar geleden uit mijn hoofd zeg ik, gekozen tot de talent van het jaar in de Nederlandse competitie. Er moet twee vrijworpen gaan nemen terwijl er wat gebakkelij is aan de zijkant tussen Toon van Helft en Scheidsrichter Zwiep. Omdat er een speler niet in het veld mag. Casper Avering in dit geval nou, mag de vrijworpen is genomen worden. Belangrijke voor Aris. De eerste bal gaat er feilloos in. Dat is belangrijk. Heel langzaam kun je zeggen dat de ploeg van Erik Braal een beetje aan een comeback bezig is. Maar het is eigenlijk heel dramatisch wat ze het eerste nou, 18 minuten van deze wedstrijd laten zien. De tweede vrijworpen gaat er niet in. Maar De rebound is wel... Voor een speler, dat was Dexter Hoop, ook een Nederlands talent, 20 jaar. Die pakte de rebound, ook wel de kleinste van het veld. En dan staat Leiden toch niet op te letten. 1,46. En dan is de scheidsrechter die constateert een fout. En dan mag uh, Aris weer naar de vrije worplijn. Dat doen ze dan wel slim. Wit-Hollekom-Fey, die dreigt uh, naar de ring toe te gaan. En dan maakt Leiden een fout. En dat zijn de twee makkelijke scores, zo noemen we dat dan, vanaf die vrije worplijn. Omdat Leiden al in foutenlast zit. En dit kwart heeft Leiden al meer dan vijf fouten. Dus iedere fout die ze maken is twee vrije worpen. Aris zit daar nog onder. En dat is misschien de manier waarop Aris terugkomt in deze wedstrijd. Wat mij overigens tegenvalt is dat al het publiek uit Leeuwarden akelig stil is. Want als je eens wat hoort dan zijn het de meegereisde fans uit Leiden die zich laten horen. Wit Vee, die die vrije worp er wel ingooit. En nou ja, dan mag je toch zeggen dat Ares heel langzaam maar zeker weer een klein beetje leven begint te vertonen. Al gaat deze vrije worp er niet in. En de rebound is ja, voor mijn grote vriend Greg O. Maar via zijn handen gaat de bal toch over de zijlijn. Eén vrije worp raakt, één vrije worp mis. 13 punten nog verschil, 1 minuut 42. En dan is het uh, Wouter Bril die de bal inneemt. Die heeft dit seizoen echt heel weinig speeltijd gehad. Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat hij op dit moment speelt. Maar met zo'n comfortabele marge... Mag hij natuurlijk ook wel spelen. Ros Bekkering onder de basket tegen Givens. Is een kop groter. Beut hem echt voorbij. En dan krijgt Givens de persoonlijke fout omdat hij niet stilstaat. Nog geen vrije worpen voor Leiden. Omdat het pas de vierde teamfout is. En vanaf dit moment mag Leiden wel vrije worpen nemen. Komt de Slachter terug in het veld. Gewoon dat hij de beste speler van Nederland is. Dat durf ik wel te zeggen. En even die voorsprong de kleedkamer in te sturen. Nou wordt er weer een scheidsrechter richting Tovenhelfter gestuurd dat hij op zijn stoel moet gaan zitten. Hij heeft een coachvak waarin hij mag lopen, maar, maar daar stond hij denk ik net buiten. Dus uh, gaat hij maar weer terug, toon van Helfteren. Hij ziet dat zijn ploeg wel op voorsprong staat, maar wankelt een klein beetje. De stand in de Serie Best of 7 is dus 1-0 in het voordeel van Leiden. Als het 2-0 wordt, ja, wat doet uh, Leiden nou? We nemen die bal in, Antoine Jong, en hij gooit hem op eigen helft, helemaal terug, waar helemaal niemand staat en krijgt, Haris ah, de bal. En nou beginnen ze wel hele rare dingen achter elkaar te doen, uh, dat Leiden. De bron uitstekend aan de wedstrijd en ze staan nog 13 punten voor. Maar ja, als je zo met de bal omgaat, dan geeft je de tegenstander wel een kans. Zeker als ze nu een keer een driepunten raak gaan schieten. Het is een hele rommelige fase in de wedstrijd. Want nou wordt er weer gewisseld. begint de scheidsrechter tegen de coach. Ja, mooi is het allemaal niet. Zeker niet wat Aris laat zien. En Leiden staat voor. Dat in ieder geval nog wel. Nog anderhalf minuut tot aan de rust. Stand 25-38. Rolling Stones met Honky Tonk Woman. Dan gaan we naar FC Groningen, want voor FC Groningen... is het zondag in Enschede erop of eronder. Deze week verloor de ploeg van trainer Robert Maaskant... in de playoffs voor een Europa League-ticket met 1-0 van FC Twente. Groningen begon het seizoen met veel goede moed... maar wat volgde was een kleurloos jaar... ondanks de komst van de ervaren trainer Maaskant. Verslaggever Ragnar Niemeyer maakt de balans op. De selectie van FC Groningen traint vandaag grotendeels binnen... Alleen de wisselspelers staan op het veld. ja. Um, yeah. Kees Kwakman meldt zich in de perskamer. En ik vraag hem naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar. ja. Uh, yeah.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 En ik denk dat beetje bij beetje dat die verwachtingen dan zullen gaan zakken. Uh, hoe pijnlijk ook, maar ja, het is wel zo dat je moet kijken naar de realiteit. Een reportage over FC Groningen en natuurlijk over de trainer Robert Maaskant. Die dus vertrekt. Hij vertrekt zo goed als zeker naar het Midden-Oosten. Hij is daar in gesprek met verschillende clubs, wordt gezegd. Dan hebben we nog het laatste nieuws van dit uur. Dat is dat de deelnemers aan de Ronde van Italië morgen toch de beruchte Galibier opgaan. De organisatie heeft besloten alleen de laatste 4,2 kilometer van de oorspronkelijke route te schrappen. En de finish ligt daarom na 144,7 kilometer bij het monument van de overleden Italiaanse wielrenner Marco Pantani. En Robert Geesink die heeft via Twitter gemeld dat hij zijn benen amper kon bewegen. Dat hij bevangen was door de kou in de etappe van vandaag. Waarin hij veel minuten verloor, vier minuten om precies te zijn... Voor hem was het een vreselijke dag op zijn fiets, zegt hij. En uh, hij moest geholpen worden door zijn ploeggenoot Robert Geesing. Dus uit de top 10 weggevallen in de Giro. Straks meer sport, straks na 10 uur. 9 uur. Ze rennen marathons. De theorie is dus dat de mens...